Israël, de hoofdstad van de wereld. Dat is het thema waar we vandaag over spreken, Jan van Banneveld. Want jij zet boven jouw thema kop en geen staart. Dus hoofdstad van de wereld. We hebben het daar wel eens eerder over gehad. Jeruzalem, ja. Ja, ja. hartelijk welkom. Dank je. Ja, daar, daar gaan we dan. Kijk, we beseffen te weinig dat Israël Gods knecht blijft. Mm -hmm. Is en blijft. We hebben bijvoorbeeld in psalm 136, weer die psalm. Uh, vers 21, die hun Israël land de erfdeel gaf, mm -hmm. dat is de landbelofte, want zijn goede tierenheid is dat in eeuwigheid, ja. ten erfdeel aan Israël zijn knecht. Mm -hmm. uh, God heeft Israël geroepen en geschapen als knecht des heren. Mm -hmm. En dat zie je overal in de Bijbel. Een andere tekst die dat toelicht is Isaiah 41. En die wil ik wel graag even lezen. Dat mag. Want dat is een... Uh, zeer actuele tekst weer. Die Bijbel is zo ontzettend actueel. Eh, wat er vandaag aan de dag gebeurt, dat zien we terug in de profetieën. Als je maar de goede sleutel hebt natuurlijk. Hè. Ja. We leven in het herstel van Israël. En de juiste ogen. zeg je? En de juiste ogen. En ook dat, ja. Vers 8, Jezaja 41 vers 8. Daar gaan we dan. Maar gij Israël, mijn knecht... Israël is Gods knecht. Jacob... Die ik uitverkoren heb. Is Israël is Gods uitverkoren knecht. Nakroost van mijn vriend Abraham. Oh, Zeggen we, dat zijn wij toch ook? Mm -hmm. Ja, zijn we dat. Maar dan zegt hij... Gij die ik gegrepen heb van de einde der aarde... en geroepen uit de uithoeken van de aarde. Dat is precies waar Israël vandaan komt in deze tijd. Mm -hmm. Uit alle uithoeken van de aarde zijn ze gekomen. Wel Uit wel, wel honderd of misschien wel meer landen... zijn ze teruggekomen in Israël. En dan herhaalt de heilige geest dat nog eens, tot wie ik zei, jullie zijn mijn knecht. Ik heb jullie uitverkoren, en u weer zo actue actueel, en u niet versmaalt. Mm -hmm. En de wereld versmaalt Israël, maar God niet. Dat is Israël Gods knecht. Natuurlijk, de allereerste knecht van de Heer is de Heer Jezus. Hij is, wordt de knecht van de Heer genoemd. Jezaja lezen we ook, het lijden van de knecht des Heren. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Mm. En, en daarom zegt de Heer Jezus, het is volbracht. Hij heeft zijn taak volbracht. Let op dat de Heer Jezus zijn taak volbracht heeft en tot grote heerlijkheid is gekomen. Alle dingen zijn mij overgegeven, zegt de Heer Jezus. Ja. Is ook zo. Hij ja. heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar het is door lijden heen gegaan. Al Gods knechten gaan door lijden heen tot Gods heerlijkheid. Ja. En al Godsknechten hebben een eigen taak. De gemeente is ook Gods knecht. En wat is de hoofdtaak van de gemeente? Dat is het zendingsbevel. Ja. Dat is de, de grote opdracht. Dat kan Israël nog niet, want Israël ziet de Messias nog niet uh, in de Heer Jezus. Nee, je las je nou, dus net Jezaja uh, 41, vers 8 uh, en 9. Uh, gij zei, mij, kerk, ik heb u verkoren en u niet versmaat. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond te zoeken, dat gaat dat, zo ga dan verder. Hè? Dat is een heel bekende tekst ook. Ja, ja. Uh, alleen, um, ik heb u verkoren. Dat is, zo zien heel veel christenen dat ook niet meer. Die denken van, uh, ja, Israël uh, is geweest. We hebben het gehad met Israël. Uh, het, ja, is uh, het, het is over. Het probleem is dat God, dat God het niet gehad heeft met Israël. Uh, daarom leg ik het nog maar eens even neer. Ja, omdat ja. heel veel mensen toch een wat andere visie op Israël ja, kunnen dan hebben. Daar heb, heb ik twee of drie argumenten. Heel kort. Ja. Het eerste argument is de ongelooflijke hoeveelheid profetieën die in deze tijd vervuld wordt. Ja. Nee, God brengt ze weer terug naar hun land. Naar zijn belofte. Mm -hmm. God helpt ze tegen de tegenstanders na zijn belofte. Ja. staat hier ook al. Nee? Uh, zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn. Nou, ja. wat, wat, wat, wat zijn die islamieten mm -hmm. en die hier te woedend op Israël? Ze worden ja. gek van woede. Ze staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en komen om. Nee? Dus dat zien we voor onze ogen, zien we dat gebeuren. Ja. We zien gebeuren hoe God het land hersteld heeft mm -hmm. dat volkomen verwoest was, hoe God nog steeds bezig is dus, uh, de, de Negev-woestijn weer vruchtbaar te maken. En we zien, en, en Paulus die zegt dat nog veel duidelijker in Romeinen 11, de genadegaven, dus al die gaven die hij Israël gegeven mm -hmm. heeft, en de verbonden die hij gesloten heeft ja. met Israël, en de roeping van God, de roeping als Gods knecht, blijft, is onberouwelijk. Ja. God kiest gewoon geen andere knecht. Maar maak nou eens nog eens even één keer heel duidelijk, uh, Jan... Uh, als mensen zeggen van ja, maar politiek Israël of uh, religieuze Israël. Hè, we zeiden vorige keer al, uh, als God zegt het ganse volk, dan is het ook het hele ganse volk. Maar hoe komt het dan toch dat uh, heel veel kerken in heel veel kerken, A, niet gesproken wordt over Israël. En B, als er gesproken wordt over Israël, dat het dan, zeg maar, meer zeg maar de... De uh, Voor het voorbeeldfunctie. Ja, de voorbeeldfunctie, maar ook... Um, Als aanleiding voor De vervangingstheorie. O, ook dat nog, ja. Ja. ja. ja. Weet je, zij hebben lang heeft de kerk, en ook de reformatorische kerken, nee. he, hebben Israël verweten dat ze blind zijn. Ja. He, dat ze blind zijn voor uh, de Messias. Ja. Vooral Luther is daar erg sterk in geweest. Mm -hmm. Die heeft uh, allerlei vervloekingen toen over het Joodse volk uitgesproken. Ja. Nou, maar, zo misschien in een volgende uitzending zien, en dat was Gods bedoeling, dat was Gods plan ook, maar dat komt in de volgende ja. uitzending wel. Ja. En nu ze onterecht Israël die verwijten hebben gedaan en Israël daarvoor hebben vervolgd, zijn ze zelf ook blind voor de identiteit, ook van Israël. Ja. Zoals zij verweten hebben dat ze... Dus de pot verwijtenketel? Dat zeg je? De pot verwijtenketel. Ja, ja. Maar zoals zij Israël verweten hebben dat de identiteit van de Messias niet te willen onderkennen, mm -hmm. Maar de Bijbel zegt niet kunnen onderkennen. Zij ja. konden niet geloven, staat er ergens ja. in de Bijbel. Mm -hmm. Zo andere uitzending misschien. Mm -hmm. Zij konden niet geloven. Dus daarom heeft God ook die kerken verblind. Doelbewust. Mm. Dat vind ik heel erg, vind ik dat. Ja. Het is maar een kleine groep, laat ik zeggen, christenzionisten uh, die, die dat willen en durven zien. Mm. En die worden dan natuurlijk ook weer als uh, vijanden van de vrede. En, en, en, en biblicisten, en weet ik veel wat, mm. waarvoor ze uit worden gemaakt. Zelfs de grootste ketters van deze eeuw worden ze vooruit gemaakt door ja. bepaalde kerkleiders. Ja. Maar, maar de Bijbel is daar zo verschrikkelijk duidelijk in. Niet dat Israël is nog steeds godsknecht. Ja. En wat is dan wat godsknecht moet doen? Wat is de taak van Israël? Ten eerste de Messias voortbrengen. Ja, zeggen ze dan, dat is gebeurd. Maar er staat ook geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. Ja, dus, dat, dat zegt Paulus. Ook de tweede keer. Dus ja, de tweede keer ook. Dan komt ja. hij op de Olijfberg en, enzovoorts. Hij komt eerst op Tel Aviv aan, toch? Op? Op airport Tel Aviv komt hij toch eerst aan? Oh of ja, daar is een grapje over. Dat ja. zult, de douane zal vragen, is dat uw eerste of uw tweede komst, meneer de Messias? <laughs> ja, precies. Ja, ja dat, is, dat is, ja. Een, is een grapje, ja. ja. En veel Joodse mensen die niet die ultra-orthodoxe vijandschap hebben, die zeggen dan tegen mij en tegen anderen, misschien tegen jou ook ja. nog wel, en we zullen wel zien ja, ja. wie hij is als hij komt. Ja. Ja, en dat zullen we misschien ook <coughs> nog wel een keertje behandelen, ja. want dat is nou een profetische uitspraak. Ze zullen het ook zien. Ja. He, ze zullen op hem zien die ja. zij gestoken hebben. Ja. En dat staat er niet als verwijt, dat staat er gewoon als conclusie. Ja, precies. Nou ja, dat het eerste de Messias voortbrengen. Ja. En er is in Israël, een, onder de orthodoxe vooral, een intense messiasverwachting. Ja. En wanneer komt er vrede? Als Messias komt. Als Messias Magal komt. Ja. Niet? En, nou ja, ik, ik ben er altijd ontroerd over. Wat, mm. wat een feest zal het zijn als ze hem herkennen. Mm. Wat een ontroering zal er door het hele volk heen gaan. Ja. Nou ja, in wezen uh, zie je dat ook wel een beetje. Die verwachting, die zie je zie ik heel sterk, als ik uh, wel eens in Israël ben en ik zit dan op vrijdagavond voor de Shabbat begint, of net op het moment dat de Shabbat begint, en ik zit bij die klaagmuur even op die trappen daar, en te zien hoe al die mensen stromen naar de klaagmuur toe om daar het uh, begin van de Shabbat te vieren. Ja, ja, Wat een ja. geweldig gezicht is dat. Ik, ik riep ooit eens een keer tegen een bewaker, uh, het was een Israëlse bewaker, maar die had daar helemaal niks mee van dit moet je filmen, want je mag dan niet meer filmen ook, je moet de camera's uitdoen en zo. Maar dit zou er weer op moeten zien, hoe, de, ja. hoe, hoe het Joodse volk optrekt op shabbat richting de klaagmuren en daar bij elkaar komt en daar eigenlijk uh, feest viert. Ja, ja, ja, ja. En, en, en iedere yeshiva, iedere Joodse bijbelschool met zijn eigen rabbijnen ja, ja. en met zijn eigen lofliederen, ja. En dat is prachtig mooi om daar middenin te mogen dat, staan ja, ja. en daar ook... Uh, te dus, dus die verwachting, die, die zie ik daar ook heel erg nadrukkelijk uh, ja, aanwezig. Ja, ja, ja. Ja. Messias voortbrengen, dat is het eerste. Ja. Het tweede wat ze <coughs> mogen doen, is het woord van God bewaren en uitdragen. Mm. Want in psalm, weer een psalm, mm -hmm. in psalm 147, een heel merkwaardige psalm, daar staat vers 19... Hij heeft aan Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Ja. Dus de Bijbel is aan Israël geopenbaard. Ja. Zo heeft hij aan geen enkel volk gedaan. Mm. Ook niet aan het kerkvolk. Mm. Uh, hij heeft zijn verordeningen, die kennen zij niet. Halleluja. Mm. En Paulus, die zegt dat weer. Ja. Hij zegt op een gegeven moment, wat is dan het voordeel van... De Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Ja. De vervangingsleer zegt helemaal niks. Maar ja, goed, ze denken <laughs> dat ze zelf Paulus zijn. Ja. Maar Paulus zegt een heleboel, in mm -hmm. velerlei opzichten. Ja. Ten eerste zegt Paulus, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Dat ja. in Romeinen 3, vers 2, staat mm -hmm. dat. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Het enige wat hen nog niet toevertrouwd is, is de identiteit van de Messias. Ja. Maar hun zijn de gods. En daarom wordt ook die Bijbel zo nauwkeurig overgeschreven. Ja. Toen ze in de Qumran-rollen. Dat zijn die rollen die in 1948 gevonden zijn. Ja. in de grotten bij Qumran bij de Dode Zee. Ja. Hè, dat waren oeroude geschriften. Ja. De oudste geschriften van de Tenach van het Oude Testament. Waarbij de rol van Jezaja het beste tevoorschijn kwam. En toen bleek dat die rol van Jezaja, van ongeveer 150 à 200 voor Christus, was nog zo goed als precies hetzelfde als de rol van Jezaja nu. Ja. Ja. En moet je maar eens kijken wat er met het Nederlands verandert als je 100 of 200 jaar teruggaat. Ja. Ja, of vergelijk de oude vertaling, de verschrikkelijke oude vertaling is nu met de moderne Bijbelvertaling. Ja. Het is niet meer te lezen. Ja, maar een kind in Israël kan die oude Jezaja rol lezen. Ja. En dan herkennen ze dat... Uh, wat er nu ook staat. Ik heb nog wel een vraag, want uh, het woord is hen toevertrouwd. Hè, om, om, om uit te diepen, maar je zei ook om, om dat te verspreiden. Ja, tuurlijk. Uh, nou weten we van Paulus natuurlijk dat hij dat gedaan heeft. Uh, maar hoe, hoe verspreiden de joden op dit moment dan uh, Die zijn woord? daar erg gesloten in. Ja. Uh, een vriend van mij, die is dus jood geworden. Mm -hmm. En dat werd hem aanvankelijk door de rabbijnen sterk afgeraden. Ja. altijd, als je bij wijze van spreken over wilt komen, ja. zo noemt men dat, dan zeggen de rabbijnen, doe dat nou maar niet, dat is... Het Jood zijn is veel te moeilijk, ja. het is veel te moeilijk, zeggen ze dan. Nou ja, maar uh, dat doen ze dus op een gegeven moment niet. Nee. Maar als het licht gaat doorbreken, dan komen er ineens 144.000. En die erin. gaan het wel doen? En die gaan natuurlijk gaan niet maar wel doen. Hadden ze dan eigenlijk de opdracht om dat nu al te doen? Want wij als christenen zijn gewend ja. om het woord door te geven aan mensen. Hè, en te citeren ja. uit de Bijbel en een psalm door te geven als iemand jarig is. Eh, maar het evangelie komt nu nog door Israël tot ons. Door de Jood Matthäus, door de Jood Marcus, mm -hmm. door de Jood Johannes, nee, door, dat door is de Benjaminiet Paulus. Op die manier wel weer. Maar Op die praktisch, wel. praktisch zelf, de Joodse mensen nu. niet, nu, nee. Zij doen daar eigenlijk niks mee. Behalve dan natuurlijk de Messiaanse Joden. Ja. Dat dat wel, maar ja. dat komt allemaal nog. Ja. Uh, hun is het woord van God toevertrouwd, staat ja. er. Precies. Uh, niet dat, dat hun, zij brengen het woord van God. Ja. Maar God heeft hen wel gesteld, staat een ander profeet, zegt dat, tot een licht der natieën. Ja, precies. En dat gaat wel gebeuren, dat. Het derde, dus is als knecht de seren moet ja. de Messiaans voortbrengen. Zij bewaren het woord van God. Aha. En wat hebben de rabbijnen niet uh, geholpen bij de, de, de, de Bijbelvertaling uit het Hebreeuws in het Nederlands? Mm. Bij de statenvertaling. Nee. Ja, bijna een rabbijnsproduct product is dat geworden. Okay. Ja. Niet dat ze in alle vertalingen hebben de rabbijnen geholpen. Mm. Dus op, in dit opzicht is het weer wel waar. Ja. Nou goed, het derde, waar uh, Israël voor gebruikt wordt, is niet zo leuk, is als toetsteen voor Gods zegen. Mm. Aan onze houding tegenover Israël. ...herkent God onze mag ik zeggen, ethische integriteit. Ja. Een slechte houding tegenover Israël duidt ook vaak op een slechte, ethische, morele toestand van een land, van een volk. Ja, maar dat, dat, dat impliceert bijna dat zo'n land eigenlijk uh, in ieder geval qua regering en, en een grote deel van de bevolking... Ook geen, ...geen rekening... Nou... Misschien dat ook, maar dat ze geen rekening houden met God. Ze houden geen rekening met Israël, nee. ze zijn niet tolerant. En dus ze houden ook geen rekening met de medemens. Maar ze houden geen rekening met God en dus is de uh, interne situatie in zo'n land sowieso... Ja, dus ze houden ook geen rekening met de medemens. Ja. Zit er dik in. Ja. Het vierde, waar we het dus over zullen hebben, is een verdrietige uh, taak van de, de knechtesheren. Mm -hmm. Israël wordt ook door God gebruikt als zwaard van de Messias. Mm. Maar maar eens opletten. Dat staat in psalm 109. Ja, dat, dat klinkt altijd minder prettig, hè? Dat klinkt zeker minder prettig. Ja. En dat doet Israël ook niet met plezier. Nee. Maar dat hebben ze al gedaan in die vier oorlogen die ze moesten voeren. Ja. Hebben ze dus de islam een beschamende slag toegebracht. Mm -hmm. En dan gaan we naar psalm 149, de voorlaatste psalm. En dan gaan we dan, in vers 6 begin ik mee... De lofverheffingen van God zijn in hun keel, Israël. Mm -hmm. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Ja, dat zou, zou ik zeggen. de Heer, halleluja. Nee, dat zou ik zeggen dat is de Bijbel. Twee ja, snijden. nee, maar het is let op: om raak te oefenen aan de mm -hmm. volken, bestraffingen aan de naties. Mm -hmm. Het is wat: om hun koningen met ketenen te binden. Dat zal een aardige scène zijn op de televisie. Ja. Hun edelen met ijzeren boeien mm -hmm. om een beschreven vondens aan hen te voltrekken. Dit is de luister van zijn gunstgenoten. Halleluja. Dat is het zwaard van de Messias. Ja. En dat, dat zien we ook nu weer al min of meer gebeuren. En dat is ook, ook heel duidelijk dat dat gaat gebeuren. Want God heeft dat ook voorzegd, al in Deuteronomium. In het lied van Mozes. Oh wacht. In het lied van Mozes, Deuteronomium 28. En dat staat ook in psalm 18, we blijven bij de psalmen. In Deuteronomium 28, vers 13. Dan staat dit. De Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Ja, dat is die hoofdstad van... Uh... Ja, <laughs> van uh, de wereld. Ja, dat is de hoofdstad. <laughs> ja. en, en in Exodus, als God Israël net uit uh, Egypte gevoerd heeft, mm -hmm. zegt God, gij zult voor mij zijn een koninkrijk van priesters. Mm -hmm. Met andere woorden zijn een koninkrijk, maar ook priesters die het woord van God uitdragen, mm -hmm. die het woord, en die daartussen staan. En oh, dat is Exodus 19, vers 6. En dan krijgt Israël... ...de woorden van God. In Exodus 20, dat is de tien geboden. En opvallend is dat dat ook over de gemeente staat. Ja, er staat. Er staat trouwens al een voorwaarde bij, hè, wanneer ze dat worden. Tuurlijk. Ik, ik dacht wel, ik denk ik zal het verzwijgen, <laughs> maar ik dacht wel, daar, daar komt hij vast mee. Als Israël doet wat God zegt. Ja. Dus daarom, en dan kom ik straks wel even op de gemeente terug, ja, ja. dus daarom heeft God een nieuw verbond met Israël gesloten. Uh -huh. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, in Hebreeën. Mm -hmm. en, dan, en dan komt meteen het antwoord op je vraag. Ja. Of op je opmerking, of op uh, mm -hmm. je poging <laughs> om mij dwars te zitten. Nee, nee, nee, nee. ik zou niet durven. <laughs> Hier, He Hebreeën 8, vers 8. Dat is een citaat uit Jeremia 31, vers 31. Mm -hmm. Maar ik wil dat eens uit het Nieuwe Testament lezen. Ja. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hoe is het nieuwe verbond? Er wordt vaak gezegd, het oude verbond is voor Israël. Dat is voorbij gegaan, het oude is voorbij gegaan. Halleluja, zeggen ze dat het nieuwe is gekomen. Hmm. Maar het nieuwe is ook voor Israël. Ja. Voor wie wordt het gesloten? Voor het huis van Israël en het huis van Juda. Ja. En wat is dat nieuwe verbond? We gaan we even kijken, vers 10 lees ik nu. Want dit is het verbond... Waarmee ik mij verbinden zal aan het huis van Israël, in die dagen, denk ik, het is voor Israël, mm -hmm. in die dagen. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja. Als ze die taak gaan vervullen, hè, waar je net ja, ja. die kritische ja. opmerking over maakte. <laughs> dat, uh, dan, dan heeft God, god dat he? nieuwe verbond al met Israël gesloten. En dan is de Torah in hun hart en in hun verstand ja, ja. en dan zijn ze ook in staat om de Heer te gehoorzamen, om de Heer te gehoorzamen en ook hun leidende taak over de wereld op zich te nemen. Ja. Want ja. hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En dan zal het gebeuren die psalm die ik de vorige keer niet, uh, uh, niet kon vinden. Dat is psalm 138, vers 4 tot 6. Psalm dat is dat koortje van die koningen weet je wel? Ja, ja. toen zei ik. Ja. En ze zullen een, ko een koor zingen, die ko een koortje van koningen. Mm. Psalm 138, en dan even kijken, vers 4 tot 6 heb ik hier staan. Psalm 138, vers 4 tot 6. Alle koningen der aarde zullen u, o heren loven, wanneer zij de woorden van uw mond hebben gehoord. Ze, het, is, het is allemaal genoeg. Ja. Zij zullen zingen van de wegen des Heeren, al die koningen. Ja. En dat oh, moet goed. dan bijna zijn nadat de vervallen hut weer is opgezet. Ja, natuurlijk. Want de heerlijkheid van de Heeren is groot. Want de Heer is verheven, hij ontschouwt de nederige. Maar de hoogwaardige kent hij van verre. Ja. En hetzelfde zien we in Psalm 86, Psalm 86, vers 10. Psalm 86, vers 10, ah, vers 9. Alle volken die gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor u buigen, o heren, en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderen, o God, gij alleen. Mm. En waaraan zullen we dat zien? Dat zien we in Zachariah 14. Dan zullen alle volken zullen een afvaardiging moeten sturen naar het hoofdhuttefeest in Jeruzalem. Wat volgende maand is... <laughs> wat volgende maand is, dat klopt ja, vanaf nu naar, ja, eind ja, augustus, ja, ja, precies, ja. Ja, wat volgende maand is mm -hmm. en waar ook de christelijke ambassade, maar ook Jan-Wil van der Hoeve met een heleboel gelovigen uit de heidenen uitbundig met Israël mee shavuot mm -hmm. spelen. Sukkot, sukkot is ja, dat, suckelt. ja, sukkot. Dat koortje van die koningen betekent dat uh, Obama meezingt en Willem-Alexander meezingt. Nou, we ja. krijgen waarschijnlijk helaas een andere president. Ja. Ja, dat is heel verdrietig. Mm. Maar ook Mark Rutte... <laughs> ja. Die zingt ook mee. Ja, ja, ja, ja. ja hij kan niet anders. Ja. Hij, hij vindt dat misschien niet eens erg. Ja, maar goed, dit, dit is de, de verre toekomst natuurlijk. Ja, hè. ja. Dit, is, maar nu nog, dit is niet voor nu, dit is voor... van. zeg je? Dit is niet voor nu, dit is profetie. Dit is profetie, ja. Maar goed, we ja. werken erheen. Maar goed, als dat vandaag zou zijn... Als het vandaag zou zijn, dan zou Obama meezingen, dan zou dan Alexander meezingen. En Poetin. En Poetin, ja. die moeten allemaal meezingen. Moeten allemaal meezingen, ja. ja. <laughs> Ik zie het al voor me. Alle mensen. Ja, ja dat zijn. is mooi. Ja. Maar, maar dan, zijn ze, dan zijn ze eigenlijk ook broeders. Uiteindelijk wel, ja. ja uiteindelijk, uiteindelijk wel. Ja, ja Dan zullen ze geen kinderen hun. Nou ja, dat stop maar <laughs> ja. erover. Maar uh, wel moeten we ons goed realiseren dat... Ook dit, dit koninkrijk voor Israël, dat wat God, waar God ze voor bestemd heeft, een koninkrijk van priesters, het zwaard van de Messias, de uitvoerende macht van de Messias mm -hmm. uiteindelijk, samen met de gemeente, want in 1 Petrus 2 vers 9 zegt Petrus hetzelfde, mm hij -hmm. zei het een koninklijk priesterschap, ja. niet, gaat altijd via ween, ja, is... gaat altijd via lijden. Ja. Ook de Heer Jezus... ...moest door lijden heen tot heerlijkheid komen. Mm. Dat beseffen veel christenen te weinig. Ja. Dat hoort er ook bij. Ja. En daarom... Die... Er is geen geboorte zonder weeën. Er is geen geboorte zonder weeën. Nee. Nee, en hoe lang hebben we nog? Zo ja. oh, even. Oh, nog even? Ja. Nou, dat, dat, dat zien we... De, mes, de, de Joodse leiders, de, de rabbijnen, noemen deze tijd de, messie, de, de, de ween van de Messias. En die vinden het verschrikkelijk. En dat zijn de dingen die in die grote dag des Heerden gaan gebeuren. Ja, precies. En, de ween, en er staat iets heel... Oh, dan gaan we dat toch doen. Dat is mooi. In Jezaja 60... In Jezaja 60 of 66, dat weet ik niet precies. Het is 66. Jezaja 66. Ik kom er zomaar tussen, maar mm -hmm. daar gaat hij dan. Vers 7. Let op. Dan moet je heel nauwkeurig luisteren. Ja. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat zij weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie is de zoon? Dat moet de Heer Jezus ja. zijn. Voordat zij smarten kreeg, dus zij heeft geen weeën gekend, Israël, voor die tijd, mm -hmm. heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Zijn vrouwen... Die krijgen zo het kindje, zonder weeën. Ja. Een heel enkele keer gebeurt dat. Een ja, ja. schoonzus van mij, ja. die heeft dat ook. Floep, het kind is er zo. Ja. Maar dan krijgen ze de naweeën. Ja, en die zijn des te erger. Ja. heeft Israël ook gekend. Dat was mm -hmm. in het jaar 70, toen ja. Jeruzalem verwoest werd. Mm. Dat is de eerste geboorte. Dat is de weeën van de Messias. Mm. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? En ineens dan springt, de, let op hoor, dan springt de profetie... ...van een zoon op een land over. Ja. Let op. Wordt een land op één dag voortgebracht... ...of een volk op eenmaal geboren... ...dat is het herstel van Israël. Ja. Een land dat geboren wordt. Mm -hmm. 1948. Ja. En, en, maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen... ...of zij baarde haar kinderen. Ja. Let op. Wanneer is Israël hersteld... De staat Israël? Ja, de 48. Wat, waar, wat is daar drie, vier jaar van tevoren gebeurd? De verschrikkelijke Holocaust. Holocaust ja. Ja. Dus De ween van de Messias ging over Israël. Nee? Ja. En toen is het land geboren. Ja. Nee? Dat, is, dat zijn de ween van de Messias. Maar nu komen nu ook nog de ween van het Koninkrijk. Ja. Want alles, alles draait in deze tijd om de komst van het Koninkrijk. Hm. Wat God aan Israël beloofde. En waar God altijd op uit is, wat God aan zijn kinderen beloofd heeft. En daar draait het op. En daarom bidden we ook elke dag, uw koninkrijk komen. Amen. Kom haastig, in Jezus, zeggen we er ook nog achter. Begrijpt ja. u? Het is allemaal zo, zo, zo bijbels wat er gebeurt, als je mm. dat in dit kader ziet. En dan gaat God nog verder in, in uh, Isaiah 66, vers 9. Zou ik ontsluiten en niet doen baren? Mm -hmm. Ontsluitingsweer kwamen... Ja. En dus ook het baren kwam, de ontsluitingsbeheer kwamen en de heer Jezus werd geboren. Ja. De ontsluitingsbeheer kwamen, die verschrikkelijke weeën, en de staat Israël werd hersteld. Maar er staat verder, of ben ik iemand die doet baren en dan toesluit? Hmm. Met andere woorden, als de eerste stap, de eerste baring plaatsgevonden heeft, komen er nog meer. Ja, dat is ook een goede les voor ons. Dat is ook een goede les, ja. want God sluit niet toe. God gaat door met zijn herstelplan. Ja. En dat gaat met ons persoonlijk gaat dat precies hetzelfde. En dat is zo ontzettend mooi. En dat zijn de weeën van de Messias. En die weeën van de Messias, dat kan nog een uur doorgaan, dat is de openbaring. Ja, dat mag niet meer. Mag dat niet meer? Open... Dan gaan we dat een andere keer doen. Dat is onthouden, de openbaring ja. Ja. zijn dus die weeën. Ja. En de heer Jezus spreekt ook over het begin der weeën. Ja, precies. Nou, we komen er dan misschien nog op als het mag. Ja. Zeker. Ik, ik wil jou heel hartelijk danken voor, uh, voor je enthousiaste uitleg over, over de Weeën en, en over de komst van de Koning der Koningen. En, uh, maar het komt en de ook over ons. Koning van Israël. Ja. Ja, dankjewel Jan. U thuis, heel hartelijk dank. De koning van Israël gaat komen. En dat gebeurt natuurlijk en gaat gepaard met Weeën. En laten we daar zicht op houden. Gods Woord geeft ons. Uh, uitsluitsel over deze zaken. Dus bestudeer dus het Woord van God, kijk naar Eindtijden luister naar de uitleg van Jan van Barneveld. Ook een volgende keer. Dank voor u. Is er echt een verwachting? Ja. Waar wordt in elke kerkdienst of elke samenkomst gedeeld. Heer Jezus kom haastig. Heer we verlangen zo naar u, we zien naar u uit.